Hoe gaat het nu met ons tijdschrift? Slecht. Met u en Beerta is het leven daaruit verdwenen. Toch? U wilt weten wat wij beslist hebben? Uh, u brengt ons twee maal zuppa pavese, twee spaghetti bolognese en twee rognoni. En daarbij twee flesjes barbeira. Suppa pavese, bolognese, rognoni, Barbera. Gratis. Twee. Wat we niet op drinken laten we staan. Maar vertelt gij nu eens, eerst. Uh, hoe gaat het met Beerstra? We hebben nu nog precies drie kwartier. Dat moet voldoende zijn voor een espresso en een glaasje cognac.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 liep langs zwaar belommende lanen, bleef staan, zich verwonderend over al die barokke gevels, en zette zich glimlachend weer in beweging. In het verleden ligt het heden en in het nu wat komen zal. Het viel hem in uit het niets.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 Wil jij ook een borrel? Ja. Jij zeker een vermoed? Ja. Eigenlijk zou je nou toch boerenjongens moeten nemen. <klaars> maar met één hand gaat dat natuurlijk niet zo makkelijk. Waar um, um, <klaars> zijn je <in> glazen? Ja. <klaars>